Goedemorgen, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Alle burgers die nog in de Donbass-regio in Oekraïne zitten, moeten daar weg. Volgens de Oekraïense president Zelensky hebben Russische troepen een groot deel van die regio in handen en is het te gevaarlijk om er te blijven. In een videoboodschap heeft president Zelensky gezegd dat burgers verplicht weg moeten. Er zouden nu nog zo'n 200.000 mensen in het gebied zitten. In Roosendaal in Brabant zijn door een grote brand drie huizen verwoest. Volgens de veiligheidsregio zou het gaan om sloopwoningen en was er waarschijnlijk niemand aanwezig. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren vanwege de rook dicht te houden. De Amerikaanse president Biden heeft weer een positieve coronatest. Hij was net uit zijn isolatie, maar moet nu toch weer thuis werken. Maar maak je niet druk, alles gaat goed, zegt hij in een filmpje op Twitter. Film fine. It's good. Hij en zijn hondscommander Commander hebben veel werk te doen, zegt hij. En vanavond is dan eindelijk de ontknoping van het EK voor vrouwen zonder Nederlands, maar toch met een vleugje oranje. Serena Wiegman, de coach van het Engelse vrouwenelftal, staat vanavond weer langs de lijn. De Britten zijn gek op haar, zegt deze Engelse journalist. I think whatever happens in the final, England en and the whole country is taking Serena Wiegman to their hearts. Actually, I think we love the way that she's clearly done such amazing work with the England team. They're unbeaten for 19 matches. She's very calm. Um, she's obviously very organised. And I, yeah, I, we love Serena. Ook haar eigen team is wel te spreken over de Nederlandse coach. She she's very logical and I think that's what's very good. She doesn't allow us to overthink. She just keeps everything to the task and keeps us focused with what's happening right in front of us. Um, I don't even think she realizes how good she is actually. Volgens de Engelse spelers heeft Wigan niet eens door hoe goed ze is. De wedstrijd tussen Engeland en Duitsland begint om 6 uur.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 Is zin in ZFM. CSM. Met nu ZFM Jazz. een op de zondagochtend. Uh, mijn naam is Alko Beuving en uh, de samenstelling en presentatie heb ik verzorgd deze keer. En we openden het tweede uur met Philippe Katrien Summer Night. Echt van de gelijknamige cd Summer Night uit 2002. Mooie gitaarmuziek om zo de zondagochtend een uh, uh, ja, uh, vorm te geven, zou ik bijna zeggen. Uh, iets heel anders, wat ook de moeite waard is. En uh, ik ben ook nogal een fan van Amy Winehouse. Something uh, someone to watch over me bekend nummer van een CD Frank komt die Amy Winehouse mm -hmm. there's a somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone who will show over me. I'm a little lamb CD van haar Frank CD uit 2000, ja, ik denk 2000, 2008 alweer. Uh, ja, het volgende blokje is eigenlijk filmmuziek. En uh, ik heb uh, echt wat mooie filmmuziek uh, meegenomen. En uh, een van mijn favoriete groepen is de Cinematic Orchestra, dat is een Britse electronic uh, nu jazz collectief uh, uit Londen onder leiding van uh, Jason uh, Swinko. En die hebben hele mooie muziek gemaakt. En vooral dit nummer is eentje die uh, opvalt. Uh, dus even kijken waar ik die had staan. Daar komt die. Komt ie. The arrival of the birds. Vaak gebruikt als achtergrondmuziek bij documentaires. Dus op oogst, hoor ik het ook weer. Vandaar dat ik er weer aan dacht. De Cinematic Orchestra. En dit komt allemaal van de CD. De Crimson Wing. Een film over flamingo's. Uh, ja en wat hier wel bij past. En dat is een nummer van de Cabrio Yard. Uit de film Betty Blue. Betty E. Mooi nummer ook. kleine drie luikje over de muziek uit films. Uh, kom, uh, ik zag het van, van de week toevallig staan op NPO Extra 2 dat Benjamin Herman uh, de documentaire Project S uh, gedraaid werd. Een documentaire over de uh, Citroën Snoek. En daarin zit ook een mooi nummertje Piscine au Boer Even kijken Piscine au Bois de la Piscine. Mooi nummertje Benjamin Herman. En, uh, uit de film Project S. Documentaire moet ik eigenlijk zeggen. Uh, misschien is het toch wel eens leuk... om een, een themaaflevering aflevering voor ZFM Jazz te maken... met jazz in filmmuziek. Dat moet ik eigenlijk niet uh, even onthouden. Uh, een mooie overgang is dan de muziek van een, uh, een duo... de Australische zangeres en harpiste Tara Minton... en de Engelse bassist Ed Babar. Die vormen samen een jazz-ensemble Harps Bazaar... En die hebben een mooie CD uitgebracht, To For The Road. Eigenlijk heeft dat een mooie overgang vanuit filmmuziek. Er staan leuke nummers op en een, num een van de nummers die mij zeer aansprak... dat is niet de toevallig de filmmuziek, maar dit is... Uh, uh, even kijken, Caravan, bekend nummer. The stars above that shine so bright The mystery of their faded light That shines upon our caravan I may keep the memory of our caravan. fantastische cd geworden. Toe voor de Road, Tara uh, uh, Minton en Ed uh, uh, Babar en uh, Tara Minton... Uh, die kan eigenlijk ook nog fantastisch zingen en de Harp bespelen. Uh, Harp heb ik al eens een keer als themaatje in een ZFM jazz-uitzending gehad. Uh, nou, dit duo zou ook uitermate geschikt zijn... om in de programmering van uh, jazz in stand voor te passen natuurlijk. Tara Minton, Ed Babar. Lijkt me niet waarschijnlijk, want zij komt uit Australië, dus de reiskosten zullen wel aardig oplopen. Hoewel ze misschien wel vanuit Londen opereren. En dan heb ik toch over Jesse Zandvoort. En we ontvingen van de week een persbericht van deze club. En die schrijven daarin dat, uh, ja, dat ze eigenlijk, en dat is toch wel leuk om te horen. dat ze 4 november precies 20 jaar bestaan. Uh, de tijd gaat snel, dat blijkt alweer. En Erik Timmermans, natuurlijk de grondlegger van dit hele fenomeen. die is niet meer onder ons. Maar uh, zij willen graag zijn uh, uh, muzikale erfenis uh, uh, voortzetten. En ze hebben gemerkt dat heel veel mensen daar heel veel plezier aan beleven. Dus ze hebben weer een aantal bijzondere concerten uh, gepland uh, voor de komende periode. Uh, wat echter het afgelopen jaar duidelijk werd... is dat door de hoge opkomst uh, regelmatig bezoekers uh, teleurgesteld moesten worden... omdat het concert al was uitverkocht. En om dit te voorkomen hebben ze de volgende oplossing bedacht. Het is mogelijk om een paspartout te kopen... waarmee u altijd verzekerd bent van een plaats... tijdens een van deze prachtige concerten in de krocht. Een paspartout kost 135 euro. Dat lijkt heel veel, maar dan krijg je wel 9 concerten voor. Dus 9 keer 15. Wanneer u twee weken van tevoren een datum van het concert niet in de gelegenheid bent dat te komen bezoeken, dan krijgt u uw geld terug als u dat duidelijk aangeeft. En dan kunnen ze de vrijgekomen plaatsen natuurlijk weer aan anderen geven. Het voordeel is dat u niet meer hoeft te reserveren... maar het blijft wel een vereiste om minimaal twee weken van tevoren af te zeggen. Als het minder dan twee weken is, dan kan u uw geld niet terugkrijgen natuurlijk. Dus ja, een goed initiatief. Ik heb al gezien dat er een hele uh, programma gereed is. En uh, uh, op 11 september beginnen ze weer. En dat is uh, Nathalie Massiel en Dennis Kivit, een uh, tribute to the millers... Op 9 oktober is Joke Bruijs aan de beurt... met een tribute to Peggy Lee en Julie London. Oh, dat zijn favorieten van me. 13 november Johnny Rosenberg... met een tribute to Michael Bublé. En 11, nee, 18 december... Madeleine Bell, onder voorbaat zie ik. Nou, ik ga niet het hele programma doornemen. Dat zijn hele bekende namen. Maar ik denk dat het allemaal weer op de uh, website van Jazz in Zandvoort zal staan. Dus een mooi initiatief. Heeft u vorige keer concerten moeten missen doordat het uitverkocht was. Nou, we aarzelden niet en kopen een partout, Dan ben je in ieder geval verzekerd van een plekje. We gaan rustig verder met Jazz in Zandvoort nu. En dat is niet op de krocht, maar gewoon op ZFM. Eens even kijken wat we dan gaan starten. Uh, ik had een, een nieuwe zangeres, Emily Smit, dacht ik. Dus even kijken of ik die zo zie. Uh, Emily Smit. Emma Smit. People. Ja. people Ja, dat was Emma Smit van haar nieuwste cd. Nou, de vorige cd is al tien jaar geleden. En dat... Die, ik moet even kijken hoe die ook alweer heet, die cd. Want dat is Emma Smit... Meshuka Baby. Nou, dat is een bijzondere naam. 2022 uitgebracht... Uh, nou, dan gaan we toch weer naar iets vaderlands. En dat is een Nederlander Chris Abelen quintet. Uh, Dance of the Penguins. Een uh, cd uit 1996. Uh, dat is een leuk, leuke muziek. Volgens mij is dat de Haarlemmer, als ik me niet vergis. Chris Abelen. Uh, hier heb ik het. Uh, Maat 47. Ja, uh, yeah, Dance of the Penguins. een Quintet, dat is ook muziek waar je vrolijk van wordt. Dus uh, leuk, leuk, leuk. En uh, ja, dan kom ik bij Bouwderwijn de Groot. Dat heb ik al eerder gedraaid dit nummer, maar ik vind het nu wel in deze tijd van het jaar passen. Bouwderwijn uh, de Groot heeft ooit eens een, een LP gemaakt, volgens mij in de 60-jarige picknick. En uh, daar staat één nummertje op, kanzone 4711. En dat is eigenlijk nu ook wel van toepassing. Het speelt zich af op het strand. Luister en herken het.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 Haar kleine, vrede hand liet mij niet vrij. De regen deed me weer naar zee verlangen. Haar golven hielden mij ook gevangen. Het blad nog mee, het was van mij. Steeds verder werd ik weggesleurd van het strand. De geur van oude klonje, boei van het land. Ja, dit is bij mij weten de enige uh, song van uh, Boudewijn... die in een jazzy uh, jasje zit. Nou, misschien zijn er Ik ben geen Boudewijn de Groenkerner. Maar dit is de enige die ik kende. En ik vond hem erg fraai. Ook dat het een prachtig gedicht is. En ook het onderwerp contact maken... is niet altijd even makkelijk blijkbaar. Uh, dat was Boudewijn. Dan ga ik naar... Oh ja, dan is er nog een trieste mededeling Ik had uh, jullie een nieuwe cd van Scott Hamilton beloofd. de cd heet Classics. En ik had er wat muziek van uh, meegenomen. Maar ik heb dat niet in mijn uh, verzameling dingetje gezet. Dus die ja, hou je het goed in de volgende keer van Scott uh, uh, Hamilton. Uh, maar Ramsey Lewis heb ik gelukkig wel meegenomen. En Ramsey Lewis, uh, ja, ik geloof dat de beste man iets van 80 LP's, cd's uh, gemaakt heeft. Dus een, een pianist van het eerste uur zou ik bijna zeggen. En ja, uh, ook is de moeite waard. En van Ramsey Lewis heb ik een nummer, even kijken, een hele bekende, heel bekend van Seals Croft Summer Breeze. Ja, dat, tot zover uh, Ramsey Lewis, Summer Breeze. Dat, het, het kabbelt nog aardig door, zie ik op de tijd. Maar ik wou er toch mee stoppen, want uh, ik heb nog meer op de rol staan. En dan kom ik bij een uh, zangeres met een beetje toch wel een moeilijk leven. Daar hebben in de jazzmuziek heel veel zangeressen en ook uh, muzikanten een moeilijke levens gehad. Maar Esther Phillips is wel een, een, een, een, iemand die een zeer, zeer zwaar leven heeft gehad, zou ik bijna zeggen. En die heeft een, een, van een, een hele goede CD uitgebracht. Performance heet die CD. Werkt ze met hele grote jazzmuzikanten. En is een aardige CD geworden. En ik draai één nummer daarvan. De hele CD is top. Omdat er zoveel bekende jazzmuzikanten meespelen. En ik heb gekozen voor een nummertje van Dr. John. Such a night. Such a night. Such a night sweet confusion under the moonlight such a night such a night to steal was my chance I came here with my man Jim and here you are stealing me away from him Oh, if you don't do it you know somebody else will If you don't do it you know somebody is will If you don't do it you know somebody else will If you don't do it you know somebody else will do it such a nice confusion under the moonlight, I'm talking about that special night, oh, baby, special night, to steal away, the time is right, Sure, I couldn't leave my else, and my heart just skipped a beat, when you asked to take me one,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 Ja, Esther Phillips is een prachtige uh, cd geworden. En uh, ja, Jazz, New Orleans, Sander en Sal staat er allemaal op. Het is geproduceerd door de bekende Rudy van Gelder. En een top CD zou ik zeggen, van Esther Phillips Performance. Uh, ja, de, als het over Dr. John gaat... toen kwam ik een grappig nummer tegen van die Dr. John. Uh, en dat stond ja, op een honkbal-cd. Allerlei dingen die met honkbal te maken hadden. En uh, nou, de Haarlemse honkbalweek is nog maar kort geleden afgelopen. En in de tweede helft van de zevende inning... wordt altijd eenzelfde nummer gedraaid. Uh, take Me Out of the Ball Game. En ditmaal in de uitvoering van Dr. John himself. Take me! Ja, de gewoonte bij de lied is dat in de tweede helft van de zevende inning... dat iedereen ook gaat staan om even de benen te strekken. Het is een gewoonte in de Verenigde Staten dat tijdens baseballwedstrijden dat nummer eigenlijk altijd gespeeld wordt. En in de Haams Hongkongbalweek, ja, toen er hier nog de clubs de Nikkels, werd het ook altijd gespeeld natuurlijk. En dit, deze uitvoering van Doctor was ook wel grappig. was trouwens, een Er zijn allemaal dingen op die met baseball te maken hadden. Dit nummer in talloze uitvoeringen, maar ook allerlei ouders naar bekende honkballers. Maar ik ga hem niet helemaal draaien, want we zijn niet allemaal honkballiefhebber natuurlijk. Eens even kijken, ik kan hem stoppen. Maar dan moeten we iets anders er tegenover zetten. En dan kom ik bij Philip Harper. Philip Harper, een trompetist die uh, swingende muziek maakt. En daar ga ik een nummertje van draaien. Eens even kijken, een kort nummertje maar. Philip Harper, Philip Harper. Uh, work song. Ja, dat zijn natuurlijk de klanken van Ronnie Foster. En die Ronnie Foster die speelt hem aan het orgel. En deze beste brave borst heeft na 36 jaar een nieuwe cd uitgebracht. De cd de reboot. Ik kan er een klein stukje van draaien en dat ga ik nu ook doen. Geluisterd naar ZFM Jazz uh, samenstelling, presentatie, Auken Beuving bedankt voor het luisteren, ik hoop dat je het leuk vond het was een mix van, van alles en nog wat we hebben veel muziek gedraaid, we hebben out, goud van oud gedraaid we hebben nieuw gedraaid, dus voor ieder zat er wat wils bij, en ik zou bijna zeggen vergeet niet even op de site van Jazz in Zand voor te kijken, hoe het precies zit met de paspartout, want als je dat uh, aanschaft, dan ben je verzekerd van iedere uitvoering een plekje te hebben in theater de krocht Bedankt voor het luisteren. Maak er een mooie dag van. En geniet nog even van de zomer. Want het weer wordt echt beter van de week. Tot een volgende keer. Voor zover je nog op vakantie moet gaan. Fijne vakantie gewenst. en See you next time. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.